Ja. Dan heeft ze afgerond. het niet. Oké, deze. We doen even samen met de microfoon, Els. Ja, deze toestand. Oh ja, deze toestand. Goed. Maar we hebben een thema vanavond, geloof ik, hè? Ja, wat dacht je op. Wat zou het thema kunnen zijn op 5 december? Goh. Goh. Iets met zo'n man met zo'n lange witte baard. Dat zal zo zijn. Dat zal zo zijn. Uh, meestal mag ik beginnen. Ik geloof ja. dit keer ook weer. Hè? Doe maar. Nou, normaal gesproken kom ik natuurlijk met een gedicht. Maar ik, had, ik heb me dit weekend natuurlijk al gebogen over een gedicht. Nou, maar even hopen dat er geen kleine kinderen meeluisteren. <coughs> uh, dus ik heb geen gedicht. Maar ik, heb, ik vroeg me wel af waar dat gedicht te schrijven nou eigenlijk vandaan kwam. En dat wordt al heel lang gedaan. Uh, ze hebben onderzoek gedaan in het oudste Sinterklaasgedicht. Dat komt zelfs uit 1647. En dat was toen eigenlijk een beetje van uh, kinderen voor andere kinderen. En het was ook best wel opvoedkundig van karakter vaak. Dat zien we natuurlijk nog steeds wel terug. Maar daar is het ook echt mee begonnen. Ik heb een leuk voorbeeld uit 1810. En, of nee, dit is uit 1906, sorry. En dat gaat zo: jij kleine dikke, dikke lieve Jan, sint Nicolaas is een goede man. Voor jou is hij ook zeker goed, wanneer jij echt je best maar doet. Maar doe je niet wat hij je zegt, dan stuurt hij gauw zijn zwarte knecht. En of jij roept dan WOW, die pakt je dan heel lekker mee. Ik weet niet of je dan ook naar Spanje ging. Ik weet niet of dat in 1810 ook al het verhaal ging. Oh, wat eens lekker meenemen. Ja. ja, naar Spanje denk ik. In de zak, oh. ja, Ben heeft dubbelzinnige gedachten. Ja, dat komt door het woordje lekker, hè. Dat ja, komt dat gewoon door het woordje ja. lekker. Dat is helaas, uh, kunnen we daar weinig aan doen. En, um, dus heb je dus, maar eerst was het echt een beetje kinderen voor kinderen uh, eigenlijk. Uh, Sinterklaas. Tegenwoordig, ja, eigenlijk vanaf de jaren dertig werd het ook meer... Voor volwassenen. En uh, minder alleen uh, opvoedkundig voor kinderen gebruikt. Dus uh, de kinderen deden, of de volwassenen gingen ook meedoen. En uh, de kinderen gingen toen de tijd hun ouders ook voor uh, cadeautjes geven. Dat zien we nou helemaal niet meer gebeuren, maar dat was in de jaren dertig. Uh, was dat wel zo. En dus ook de gedichten die gingen wat anders. Uh, in de oorlog ja, kwam ook in, in de. de, de uh, Sint-Klaas gedichten dus uh, de drama eigenlijk van de oorlog naar boven. Um, maar ze werden wel iets minder al belerend voor de kinderen. Heb je daar een voorbeeld van, van uh, het drama mee, van ja, de oorlog? Ja, dat vond ik zo, dat, dat was echt wel heel dramatisch allemaal. Dus dat, dat had ik, dat denk ik, even, even niet mee. Dacht jij dat wij daar niet tegenkomen? Nou, de dit de is de toch de een vrolijke dag? feestelijke dag? Dat is waar. Dus ja, dat was echt over uh, uh, uh, ja, dat, dat uh, de bommen vallen en dat soort dingen allemaal. Dus ja, dat zijn toch best ernstige onderwerpen voor in een Sinterklaasgedicht. Werd daar een beetje de draak mee gestoken? Nee. In plaats van de pepernoten vallen naar de bommen of zo? Of? Nee, dat ook niet. Nee? Nee, maar, uh, meer met zo'n boodschap van, maar we komen wel allemaal bij elkaar en we zijn wel goed voor elkaar. Hmm. Ondanks dat de bommen vallen. Maar ja, het is natuurlijk nogal uh, een beetje dramatisch. Um, eigenlijk vanaf de oorlog. Na de oorlog werd het gebruikelijk dat gedichten een beetje een beschrijving ook waren van het cadeau. Wat er gegeven werd. Dat zie je nou natuurlijk ook nog heel vaak. En um, eigenlijk pas vanaf de jaren tachtig zo'n beetje. Of eigenlijk later ze hebben laat, en nog niet zo lang geleden een onderzoek gedaan. en vergeleken de gedichten van tegenwoordig. En dertig uh, jaar geleden. En daar zit er ook al een, een groot verschil in. Dertig jaar geleden was het... Eigenlijk nog wel een beetje de ander afzeiken. Om het maar even heel plat te zeggen. En tegenwoordig zien we vaak ook dat men in gedichtjes ook lief voor elkaar is. En vaak ook met complimentjes uh, de boel wat opvrolijk. Dat het vaak wel een combinatie is van, van uh, uh, ja, een beetje belerend en een beetje elkaar voor gek zetten. Maar ook complimenteus uh, naar voren kan komen. En dat is eigenlijk pas iets van de afgelopen dertig jaar. Daarvoor was het echt... Uh, uh, yeah. Plagen. Plagen. En daarvoor was het nog echt puur opvoedkundig zelfs. De gedichtjes. Dus dat is heel erg grappig natuurlijk uh, hoe dat zich zo ontwikkelt. Maar het gebeurt dus al heel lang dat gedichtjes worden gemaakt. Dan heb ik ook nog, en dat vond ik wel even leuk, hè, de tien meest afgezaagde sint regeltjes in sint gedichten. Oh, dat is natuurlijk. <laughs> die komen, hè, die, nummer 1, die zal niemand verbazen. Ik begin even bij 10. En dat is, de Sint had een probleem, oh jee. Want een gedicht schrijven valt niet mee. Ja. ja die zie jij zo heel, ik, ik had hem nog niet hoor, maar hij stond op nummer 10. Heeft Sint iets voor jou meegebracht? Jazeker, het is een hele vracht op nummer 9. Nummer 8. Dit gedicht is speciaal voor jou. Pak maar snel uit, want dit is wat je hebben wou. Want dat krijg je natuurlijk ook heel veel wou en jouw combinatie. Ik wens je veel plezier... Met dit cadeautje hier. Ja, de rijmelarij die, die, die speelt natuurlijk uh, hoog op. Je hebt ook veel van die websites, Zo van, uh, en, uh, ditjes, of, of, of, de rijmpiet.nl en Sinterklaas Dichtjes, of de synonieme sites. En de rijm sites, die, die hebben het heel druk uh, uh, rond deze periode. Op nummer 6. Wat moeten we dit keer aan, zeg ik even, Ben, geven? Hij heeft niks op zijn lijstje geschreven. Ja. Sint vond het moeilijk kiezen wat hij zou kopen. Dus maak het cadeau nu snel maar open. Dat Eigenlijk een heel vijf. rare sprong. Dat staat ja. op vijf. Eigenlijk een compleet rare sprong. Hij wist het niet. Maar het rijmt zo lekker. Maar het rijmt zo lekker. Nummer 4, Sint zat achter zijn bureau. Hij dacht, wat geeft hij Ben als cadeau? Nou, dat is een ruimte in ieder geval. Ik kijk expres even Ben. Zit, zit er bij, ook bij? sinds dat zwaar te denken. Wat zal ik hem nu weer ja, gaan doen? En dat kijken. is natuurlijk nummer 1, nummer, nummer oh, één. Dat is nummer 1. Dat is de meest gebruikte, de meest gebruikte uh, regel in Sint-Klaas gedichten. Volgens Pauline Cornelissen mag je dat echt niet meer doen. Uh, dat, dat moet je, nee, moet ik je... vind ook dat men echt creatiever moet zijn. Ja, dan dat moet wel Maar toch niet met dit. Niet verstaan. Ja. Nou, nou, ja, mm -hmm. dat weet ik niet, hoor, of dat echt zo is. Maar oh God, ik heb nummer 1 verklopt. Maar ja, wist, je hebt ik, nummer niet, ik, wist ik niet, hoor. Ah. Ik wist het niet. Dus we hebben nou nog nummer 3. Dat ja. is, ik liet het inpakken door Piet. Hopelijk heb je het nog niet. Mm -hmm. ja. Die vond ik eigenlijk niet eens zo heel uh, hè? acceptabel. Hè? Acceptabel. Nummer 2. Wat was hulp wezen kopen? Maak het pakje maar snel open. Dus dat is weer die combinatie van kopen en open. Die komt natuurlijk ontzettend veel voor. Ja. En inderdaad, nummer één. Sint zat te denken wat hij jou toch moet schenken. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk... Dan ben ik dus heel benieuwd hoeveel... Uh, Sint Klaas gedichten... Er dit jaar allemaal met deze regel zijn begonnen. En dat zijn er denk ik nog heel erg veel. Mm -hmm. Dat zou best kunnen. Dus mensen zijn wat creatiever. En maak er iets wat moois van. En maak je rijmpje liever. Zoiets... <laughs> Goed, uh, Els, neem jij het even over? Krijgen we muziekje? Kondig nou, jij dat dan? Ja, we gaan nu een Sinterklaasliedje liedje natuurlijk zingen. Na deze hele fraaie ja. verhaal van Suzanne, wat ik heel leuk vond. Ook die, uh, die regels allemaal. En dat het al in 1935 allemaal zo somber... Nee, in de oorlog was het zo somber. Dat is leuk. Dus dan gaan we nu naar een Sinterklaas liedje. Hoor de wind, waaien door de bomen. Dat is wel een evergreen die moeten we wel horen. Die wordt gezongen door het Blokhoortkoor onder leiding van Paula van Alfen. <tie> Ja, Kregen er twee. Nou. Ja, en ik mag mijn mooie zin uh, opzeggen. Ja, ja. De uh, mooiste zin. Hè? Mijn mooiste zin. Uh, heeft niets te maken met Sinterklaas. Uh, maar het heeft wel misschien iets te maken met deze donkere tijd waarin we zitten. En dat, betekent, dat bedoel ik niet alleen de decembermaand, die ook veel lichtpuntjes heeft. Zeker op het ogenblik omdat het weer zo mooi is. Maar meer de. de, de het, de donkere wolk die boven Europa hangt door alle mogelijke politieke ontwikkelingen. Waar we allemaal niet erg vrolijk van worden. Uh, mensen die daar ernstig onder lijden, die zou ik aanraden om boeken te lezen van Bill Bryson. Uh, ik weet niet of jullie aan tafel hier Bill Bryson kennen. Uh, dat, Bill Bryson is een Amerikaan die een eindeloze hoeveelheid boeken heeft geschreven. Uh, en hij woont al, ik geloof, 30 of 40 jaar in Engeland. En hij heeft heerlijke boeken geschreven. Uh, zijn bekendste boek is, uh, is uh, waarschijnlijk al 15 jaar oud of zo. En uh, dat heet Een kleine geschiedenis van bijna alles: uh, A little history of almost everything. Hmm. En, uh, en dat is vrij wetenschappelijk, maar het wordt allemaal heel lollig verteld. Het is misschien een beetje aan de melige kant, maar ik hou wel van zijn soort humor. En hij heeft verder heel veel een soort. Uh, reisboeken geschreven, in die zin dat hij wandelingen gaat maken, of uh, een boek wat ik echt heel erg leuk heb gevonden was Down Under. Ik weet niet, dat ging over Australië, uiteraard. Ik weet niet precies hoe dat in het Nederlands heet, maar daar heb ik echt toch zeker 10, 20 keer uh, Om moeten hard, hard op zitten grinniken. En. Uh, nou ja, hij heeft een boek geschreven over zijn huis in, in Engeland. En dat is een boek van 500 pagina's. Dus je kunt je voorstellen Oeh. dat hij niet uitsluitend over dat huis... maar over de streek, over de bouwstijlen... Uh, uh, uh, over de mensen, de architecten, over de tuinen. En een eindeloze hoeveelheid informatie... over allemaal leuke, gezellige dingen. Of soms ergernissen uh, die hij uh, met ironie behandelt. En... Uh, uh, het, is, het is een opbouwend uh, en prettig um, uh, boeken zijn het. Even, uh, Escapistisch ook, of, uh, het ook? Nee, niet. helemaal niet. Nee, nee, nee, nee. nee dat, dat is het helemaal niet. Hij is gewoon uh, zeer geïnteresseerd in alles wat mm. hij tegenkomt en schrijft. Erin. En uh, dit, dit is zijn laatste boek waar ik die uh, lange zin uit haal. En dat heet uh, De Weg naar Little Dribbling. En dat is een, een tweede boek over een reis door Groot-Brittannië, waar hij dus, dus al uh, wat zijn tweede vaderland is geworden. Waar zijn kinderen ook zijn opgegroeid. En um, de ondertitel daar, of een, een, een um, commentaar daarop staat op de voorpagina, de Monty Python-versie van Geert Mak. Uh, dat is genoemd. Dus het is inderdaad een reis. In dit geval is het een reis door Groot-Brittannië, met name door, door um, alle. Uh, ik kan niet zeggen counties, uh, nee. maar alle provincies. Je hebt, hebt de counties en je hebt de Hellermers? Nou ja, een grote geheel. En uh, hij gaat, gaat ze allemaal langs en uh, daar uh, schrijft hij dus uh, ge gezellige en leuke en vaak inter ook interessante dingen over. Um, maar hij kan ook hele mooie lange zinnen maken. En daarvan ga ik er... Ik dacht, als ik dan toch ja. vijf minuten de tijd heb... Dan een daar heb, ik al, lange zin. heb ik al zeker drie minuten van gebruikt. Maar deze zin die zou best twee minuten kunnen duren. Ik zal hem nu voorlezen. Hij heeft het over Engeland. En hij zegt... Hij, eigenlijk is het geografisch van een zeer eenvoudig milieu. Of niveau. hoe kom ik daar nou bij? En dan komt de zin. En toch hebben de makers van Engeland met het bestaande bes bescheiden natuurschoen... veel tijd en een in onfeilbaar instinct voor vervraaiing... de meest grandioze parkachtige landschappen gecreëerd. De ordelijkste grote steden, de fraaiste provincieplaatsen... de zwierigste bladplaatsen, de elegantste woonhuizen... de droomerigst getoren met kathedralen en kastelen... abdijen en nagebouwde Griekse tempeltjes bezaaide, groen beboste met kronkelwegen geplaveide, met schapen bespikkelde, met van stevige hekken voorzienen, goed onderhouden... subliem ingericht onder 30.223 vierkante meter... die de wereld ooit heeft gekend... waarvan bijna niets met esthetische motieven in het achterhoofd is aangelegd... maar dat niettemin één groot geheel vormt dat veelal volmaakt is. Wat een geweldige prestatie. Dat laatste was zin 2... <laughs> <laughs> nou, het is inderdaad een hele mooie zin en Ja, ze is een prachtige zin Ik snap nu meer Bill Bryson Ik kende wel de naam, ik heb er nooit iets van gelezen Maar mijn zoon is er helemaal dol op Nou, moet je kijken Als je, dus, je zo niet gelooft, dan uh, waar ben je? Geloof. Niet, nou geloof ik jou natuurlijk hè. Daarom zeg ik het even. Maar het is een mooie lofzang op Engeland En uh, dat, dat zonder esthetische bedoeling is natuurlijk heel fraai ja. ja, precies. Ja, dat ja, het zo ja. mooi wordt zonder uh, vooropgezet plannen. Zo. Ja, die plannen die, die bederven ja. het juiste. Ja, precies. Ja. Het is inderdaad, uh, mijn, mijn eerste impressies van Engeland waren... Later begint Engeland er gewoon land te worden. Maar de eerste impressies is inderdaad sprookjesachtig. Uh, het, de, het, alles is um, door, handen, door mensenhanden gemaakt. Hm. Uh, al die heggetjes die weiden uh, die, die onder uh, verdelen... Ja. Uh, het is een, een, een immens park eigenlijk. Ja, ja. Uh, en, uh, ja. en dat ziet er inderdaad allemaal heel natuurlijk uit. En het is in de loop van honderden jaren gebouwd. Hè. Ik, uh, ik kan het dan met hem eens zijn, ja. Mooi. Met Bill Bryson. Hij heeft overigens ook heel veel kritische noten. Geestig kritische noten over, uh, over datzelfde Engeland. Wendy gaat zich is even erin verdiepen. Kijken of is hij binnenkort oh. gaat lezen. Dan gaan we nu. Nou, ik mag, als ik nog even... Als, ja, je als, je, als je echt een grappig boek wil lezen van Bill Bryson... Dit is ook leuk, maar misschien een beetje te melig. Maar Down en, Under, uh, is dat jouw eerste aanbeveling? Ja, dan is Down Under mijn eerste aanbeveling, ja. Er mm -hmm. mm -hmm. was toch ook een televisieserie, Down Under? Oh, op het Ja, die naam komt bekend voor de Jij titel. ook? Ja, ja dat was, ging over een begrafenisfamilie. Een begra nee, ja, begravers, zo noem je dat. Ja. Nee, Undertakers. Een... <laughs> Om het even in het Engels. Ja, nee. Dat had weer niks met Bill Bryson. Ja. met dat boek van ja. jou. Wie termijn. was die premier die uh, dacht dat Undertaker een ondernemer was? Oh ja. Was, was dat de nuil, of, uh... nee, de nuil? Nee, de nuil nee, niet. De nuil niet? <laughs> ja, ja, precies. Ja. Laat die arme man rusten. Die hield van gedichten. <laughs> en die wist wel wat een Undertaker was. Maar, na de mooiste zin van Bill Bryson gelezen door... Maritia en warm aanbevolen het boek. De weg naar Little Drimbling gaan we nu naar Zwarte Piet, wiet Zwarte Piet, wiet ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Wil je zin te goed doen, gooi wat in mijn lege schoen. Zwarte Piet, wiet. Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Hé, hey, Piet. Nou, dat was kort maar krachtig. En dan, uh, Letitia, <laughs> mag jij erin? Oh, is dus goed. Doe ik, doe ik. Want ik heb deze dagen dus uh, gelet links en rechts... wat er zoal gezegd en geschreven werd over de Sint. <laughs> Helemaal niet zo vreemd natuurlijk, hè? Dat hebben jullie allemaal gedaan. Maar gisteravond bijvoorbeeld, nee... Ik zal eerst vertellen vanmorgen. Op Radio 1 bijvoorbeeld werd een filosofisch journalist aan het woord gelaten. Over de discussie rond de Sint en zijn zwarthuidige pieten natuurlijk. Hè. In het verlengde van het kleurdebat kwam zowat de hele wereldpolitiek aan de orde. Leuk gedaan overigens. Prachtig episcopaal stemgeluid had die man. Een bedaarde denker. Maar bepaald niet voor kinderen geschreven. Dat verhaal wat hij rond een uur of acht, kwart over acht hield. Dat was vanmorgen. Ik had nog in mijn hoofd van gisteravond... het is jammer dat... is uh, jan weg is. Um, heeft Jean-Janse van Galen... die op zondag spreekt in het oog op morgen... heeft een heel uh, specifiek verhaal gehouden... over de sinterklaas -liriek. Dat was werkelijk de moeite waard. En uh, bijvoorbeeld interessant was zijn observatie dat het Sinterklaasfeest nergens ter wereld... zo precies wordt gevierd als in Nederland. Hij vertelde dat tussen de 75 en 85 procent van de cadeautjes... vergezeld gaat van een gedicht. Al dus John van Galen. Dat is leuk. Ja. De versregels die nemen familie en vrienden op de hak. Soms sarcastisch, soms ironisch... En de Sinterklaasgedichten op zichzelf, al dus verhalen, vormen een ijzersterke traditie al honderden jaren. Wie er moeite mee heeft, kan zich altijd nog vergrapen... aan de talloze rijmwoordenboeken, zoals we net al hoorden. hulpen en Wikipedia-tips, die lekker zo lekker uit. Typisch is ook het rijmschema van Sinterklaasgedichten. Een Sinterklaasgedicht zal en moet rijmen... Terwijl dat al jarenlang in onze poëzie niet meer het geval is. Maar alles alle gedicht te rijmen. Anders dan, dan, dan nee. gelden ze niet. Nee. En het moet gaan over AA, AB, eh, AB, AB. Dat zijn de meest gebruikte schema's. En als het dan goed is, wordt er een tipje opgelicht... van de inhoud van het cadeautje. Maar het gaat nog steeds op elkaar de maat nemen. Al bij elkaar, surprise, surprise natuurlijk. En zelf droeg John toen nog... Een komisch gedicht voor een uitsluitend AAAD-schema. Dat had hij plots verzonnen. Maan en roede, het ritselde werkelijk amusant bij John. En vandaag, maar dat hebben jullie misschien ook gezien... Uh, publiceert de Volkskrant een groot verhaal... over de Sinterklaas traditie in Roemenië. Sint laat zich vergezellen niet door Pieter... maar door een engel die de goede daden van de kinders beloont en door een harige duivel... die zo nodig straffen uitdeelt. En dat zijn dan... hete sintels uit de hel... waar de behaarde Engert woont. Is dus, dat nog steeds zo? Dan? Ja. Er waren ook recente foto's bij. En die mensen vonden dat vermakelijk. Die stonden werkelijk te gieren bij het zicht van de kinderen... die verschrikkelijk angstig werden... maar toch niet anders willen. Dat... dat dat enorme uh, contrast tussen goed en kwaad, dat winnen ze natuurlijk altijd, want ze zijn altijd lief geweest. Dus die behaarde man die kan weer vertrekken. En als de Sinterklaaspakjes uitge uh, ja, uitgedeeld zijn, maar Sinterklaas spreekt zelf het eindoordeel uit, dan uh, verdwijnt hij weer met zijn gevolg de duisternis in en de mist. Want je kon dat ook zien, dat landschap daar om die huizen heen was heel romantisch, uh, meer weemoedig, vol mistige nevels enzovoort. Nou, uh, dat was eigenlijk een, een journalistieke beschrijving van het feit... dat je Sinterklaas ook heel anders kunt vieren dan wij het doen. Afgezien nog van dat sommige volken het na, helemaal naar, naar kerstmis hebben verplaatst. Waardoor allerlei symbolen uh, ook zijn gaan schuiven of wegvallen. Maar wat vind je zo, zo anders, als ik even mag vragen... Ja. aan dat wat jij net vertelt. Ja. Je hebt daar een engel, nou ja, Sinterklaas, een engel en dan die duivel, noem ik het maar even, ja. wat je net zei. Maar ja, is dus toch is dat zoveel anders dan hier? Ja. Ze we... krijgen ook cadeautjes. Ah ja, met? dat aspect wel. Worden bedreigd, <laughs> ja. Ze worden ook bedreigd. Ja. Ze worden ook bedreigd met de roem, maar ja. met een duivel, met sinteltjes. Ja, ja, maar wat goed. Je de, zo anders aan? Um, Sinterklaas komt met zijn drietjes, punt. Ja, met die, is, die engel. En natuurlijk. er wordt niks gestrooid en er wordt niet uh, door schoorstenen uh, geklommen. Uh, geklommen, maar die behaarde die, duivel, dat zag je wel die had zwarte striemen op zijn gezicht dus iets donkers, iets ongrijpbaars iets wat het daglicht niet kan hebben, dat zit ook daar erbij, maar er wordt geen uh, discussie gevoerd het is de traditie en daar stellen ze prijs op En die engel, die, die, die overstijgt dus en wezen Sinterklaas, want die zegt jullie hebben het goed gedaan, jullie Sinterklaas, geef ze maar een cadeautje en dat doet de man dan ook. Oh, kijk, het is de, de, misschien is de betekenis van het Sinterklaasfeest niet echt anders. Maar de manier waarop het gedaan wordt is anders. Mm. Ja. He, andere, andere dingen erbij gehaald. Andere dingen er niet bij gehaald. Dus ze lopen ook gewoon ja, met De essentie en de angst van de kinderen. Ja, voor, ja uh, en het beloond worden als je ja. het goed doet. En daar kan je ook makkelijk voor zorgen door een liedje te zingen. En uh, dan, dan is het al gauw goed. Hè? Dan wordt je heel wat vergeven. En toen moest ik denken aan een verhaaltje dat ik had opgedoken van Gerard Reven. In zijn hoogst eigen persoonlijke stijl natuurlijk. Niks geen huisproblemen. Niks geen huidkleurproblemen. Maar wel hele nee. andere weetjes, weet u wel. Hij is de goede Sint himself. De kindervriend. Van top tot teen. Geduldig legt hij alles uit wat grote mensen al weten en wat de jongetjes in zijn en hun jonge jaren toch al wel vermoeden. Onmiskenbaar reviaans qua stem en boodschap hoort u nu de man Reven zelf aan het woord. Een goede les. Er was eens een jongen die heel stout en ondeugend was. Hij was ook erg ongehoorzaam en lui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 Oké, okay. en uh, nou ja, daar, daar hebben we geen commentaar op. Hij schrijft Leukie zoals hij wel. altijd schrijft en hij praat zoals hij altijd schrijft. Dus heel erg prima. En toen dacht ik, weet je wat, om nou de kleine kleutertjes... die misschien per ongeluk nu meeluisteren geen uh, nachtmerrie te bezorgen... zal ik een ontzettend kinderachtig uh, Sinterklaas-verhaaltje voorlezen. Dat is echt uh, hooguit voor kinderen van twee jaar. En dan mag het dus best kinderlijk zijn, ja. <laughs> Hooguit voor twee, nou, dan zullen ja. wij nu allemaal twee zijn. Het, het uh, sprookje werd oorspronkelijk, las ik bij een, bij een stichting die sprookjes verzameld, uh, in de eerste persoon gedacht, is in de derde persoon opgeschreven om het overal te kunnen vertellen. Maar ik heb het maar weer teruggebouwd naar de eerste persoon, vind ik leuker. En het heet De Zwarte Piet in de Koelkast. Op een avond riep ik mijn pieten bij elkaar. Ik had ze heel veel te vertellen over hoe je de moeilijke cadeautjes in moet pakken... waar je de schaar terug moet leggen... en wat we met de marzipijnpiet weer voor nieuwe figuren hadden kunnen maken. Ze zaten in een grote kring, maar ze konden nog niet beginnen... want een van de pieten was er niet. Ik vroeg, weten jullie waar Frigidaro is? De pieten keken elkaar aan en schudden hun hoofden. Nee, niemand wist waar Frigidaro was. Laten we samen maar iets zingen, stelde ik voor... dan zal Frigidaro intussen wel komen... En toen zongen ze, hoor de wind, waait door de boom. Oei, oei, oei. oei. <laughs> <laughs> Dit is het langste Sinterklaaslied dat er is, als je het kunt zingen. Maar toen ze het helemaal uit hadden, was Frie nog steeds niet gekomen. Ik werd een beetje ongerust. Er zou toch niets gebeurd zijn? We gaan hem zoeken, zei ik. Jij kijkt in de slaapkamer en jij hebt zolder en jullie twee gaan naar de tuin. In een mum van tijd waren ze allemaal weer aan het zoeken. Ieder in een eigen hoekje van het paleis. Er werden deuren dichtgeslagen en heel laat Frigidaro geroepen. Er kwam geen antwoord. Nee, de stem van Frigidaro was niet te horen, ook niet heel uit de verte. Het begon al donker te worden en het werd bedtijd. Hebben jullie overal gezocht, vroeg ik. Ja, zei de en ze noemden alles op. Alle kamers. Ook in de diepe kasten, ja, Sinterklaas. En in de voorraadkamers. overal hadden ze gekeken. Toen kwam ik in de grote keuken, zelf. En hier, hebben jullie ook hier gezocht? Ja, Sinterklaas, overal. Ik liet mijn ogen rondgaan langs het fornuis over het witte aanrecht. En toen zag ik ineens de grote koelkast. De hele grote koelkast. Waar soep in kan worden bewaard voor wel 24 pieten. En ineens had ik het gevoel dat Frigidaro vlak in de buurt was. En daar dan, wees ik. Maar Sinterklaas, dat is een koelkast. Wie gaat er nou in een koelkast zitten, ik liep er naartoe, trok de deur open, het lichtje vloepte aan... en wie zat daar? Frigidaro, helemaal bibberend en verkleumd. Op zijn zwarte haren lag een laagje wit... en op zijn dikke wenkbrauwen glinsterden ijskorrels. Ik, ik, ik, ik, ik zit, zit in de koelkast, zei hij met een heel dun stemmetje. Ja, dat zie ik. De pieten begonnen te lachen. Ik hielp hem eruit, zijn benen waren helemaal stijf. De pieten begonnen zijn rug te wrijven en zijn schouders... en toen werd hij gelukkig weer een beetje warm. Waarom heb je dat gedaan? Ja, Sinterklaas, ik wilde zo graag een goede Piet zijn. Ik wilde zo graag mijn best doen. Vorig jaar in het land waar u altijd uw verjaardag viert... was het zo koud, zo koud... dat er op de nacht allemaal witte dingen uit de lucht vielden. Sneeuw, riepen de Pieter. Ja, sneeuw en hagel. O, oh, zo koud, Sinterklaas, en daarom dacht ik... ik ga in de koelkast zitten om te oefenen, begrijpt u wel? Maar het was zo akelig daarbinnen en er kwam steeds maar niemand... Een paar van de ijsbolletjes rolden langs zijn wangen naar beneden en het leek net tranen. Ik zei toen, geef Frigidaro maar een schouw, een hete beker aan ijsmelk. Zijn tanden klapperden tegen de rand van de beker, maar gelukkig keek hij weer een beetje blij. Ik vind het fijn dat je graag een goede Piet wil zijn, zei ik tegen hem, maar dit is een beetje te veel van het goede. Van het koude, fluisterde Frigidaro. En toen bracht ik hem zelf maar naar bed en mocht hij zijn sokken aanhouden. Nou, dat is, een dat is toch een De beloning. Ja. <laughs> zeg je dat het voor twee jarigen was? Ja. Nou, uh, vier, vijf is toch wel het minimum. Zou je denken? Ja, ja, ja je zeg, twee twee Nee, nou hier, ik las voor twee tot driejarigen. Twee tot drie. Nou ja, drie maar... dan. Vind je dat te moeilijk voor drie? Ja, ja. Voor twee, twee jaar? in ieder ja. geval. Twee voor drie mis, kan misschien, maar... Twee niet hoor. Oh, je hebt wel een nee. hele hoge dunk van tweejarigen. Dat is wel nou ja, mooi van je. Ik heb geen empathische inlevingsvermogen. <laughs> <laughs> Wou je dat zeggen? Nee, nee. Oh, nee, dan, wel. nee, ik dacht echt, dus, daarom zei ik toch, het is dus een heel kinderachtig verhaaltje. <laughs> nee, dan ben ik een van zeven, acht. dit nog een heel leuk verhaal zullen vinden, ja. Maar dan, ja, die van anders. bij de zeven. Ik <laughs> ja, ben nog bij de zeven, ja. En die, die van drie, drie van die zou, die zelf zou het niet lezen. Dat ja. nee. die, die van drie zou het niet afluisteren. Nou, nee, daar ja, twee helemaal niet die, die die zat onder de tafel en die zat in de die gordijnen. Die genomen. zat een pepernoten zoeken. Ja, oh, ja wel. en die in van Zeven wil het zelf lezen natuurlijk. Ja. Dames Dames en één heer en daar zitten nog twee heren. We gaan nu over naar een lied voordat Katja komt. Katja Gebbing met haar column En dat is een lied van Zap Mama. Jullie zien het zo dadelijk op het plaatje is een Congolese Belgische vrouw, Marie-Dolan. Als ik het goed uitspreek, maar dat weet ik niet. En het lied heet Breuk. Oh. 4, 4, 4, 4, 4, 4, la cat 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, cat 4, 4, 4, 4, cat cat 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Br la kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat Cats catch the bond Br la cat-cats catch the bong Br la cat-cats catch to be Br la cat-cats catch to be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 To do a little bit of a demand. To do a a a a a a O, oh, lees. En nu de kolom van Katja. Oh, ook over Sinterklaas. Ik ben benieuwd hoe jij Sinterklaas gaat behandelen in een kolom. Precies. Daar gaat hij. Ongelovig heet hij. Ik ben het grootste deel van mijn leven ongelovig geweest. Dat kwam zo. Mijn ouders vonden het niet eerlijk... mijn broer en mij het verhaal van Sinterklaas voor te liegen. Ze vertelden ons daarom met de beste bedoelingen... En heel, en heel eerlijk dat het jaarlijkse kinderfeest een soort toneelstuk was. Het was fijn en pijn, zoals met zoveel dingen in het leven. We hadden ook geen schoorsteen vroeger... dus vond ik het als kind een mooi alibi voor de keuze van mijn ouders. Een raam en een, uh, een raam dat een stukje opengezet wordt... dat klinkt toch minder terug dan roet en zwart in de schoorsteen. De pijn was het weten, terwijl niemand van mijn leeftijd wist. Wat het tevens ook bijzonder maakte, het was enige weten. Ik bedoel maar pijn en fijn. Ook de angst was minder, want ik wist natuurlijk dat Sinterklaas oom Jos was... en alles wat hij wist van mijn ouders afkomstig was, fijn dus... En waar zat hier de pijn? Bij het besef dat ik maar moeizaam kon zakken... in die heerlijke sprookjeswereld... waar ik diep van binnen zo verzot op was. Want oom Jos was zonder mantel en baard... nog veel leuker dan als Sinterklaas. Dat wist ik. Was hij incognito, dan mochten we paardje rijden op zijn rug... en hij leerde mij fietsen. Ik bedoel maar, in Sint-outfit... was hij daardoor een slap aftreksel... van mijn dagelijkse vriend oom Jos. Ik die... Dat sla ik even over. Het allermoeilijkste van mijn ongelovige kindertijd kwam pas toen ik zelf kinderen kreeg. Wat te doen. Ik besloot in tegenstelling tot mijn broer het tegenovergestelde van mijn ouders. En trok alles uit de kast om het sprookje kracht bij te zetten en levend te houden. Ik leefde mezelf zo in dat ik door kinderogen overal Pieter zag. Mijn nageslacht vond het heerlijk. Ik kon kind met de kinderen zijn en hebben leefde mijn eigen jeugd in omgekeerde vorm. Ik geloofde als nooit tevoren. Toen ze de leeftijd kregen om te vertellen... dat we met z'n allen al die jaren in een sprookje hadden geloofd en geleefd... maakte ik van het vertellen ervan een avondvullend programma. Ik be probeerde het zo licht mogelijk voor hen te maken... en hen het wij te geven, hen liefdevol in, de, in te wijden... in het grote geheim van het spel der spellen. Dat probeerde ik althans... Die zonnige gezichten moeten vertellen dat het geloven afgelopen was, het verhaal verzonnen, de acties, mijn acties, de cadeaus, ook de stomme, mijn cadeaus. Samen met hen donderde ik met een rotsmak van die roze believerswolk. Denk dat ik het zelf misschien nog wel het ergste vond: terug in het keurslijf te moeten van ongelovigheid. Daarom geloof ik nu weer in kabouters, engelen. En in de goedheid van de mensen. Prachtig, oh. je kunt maar beter ja. geloven. Heel mooi, hè? mooi. Ja. mooi. Ja. Ja. Zo is Heel het. Heel mooi. Ja. Je Dank je. Ongelovigheid is ook vrij waardeloos. Ja, goed ja. zo. Zeg ja. ja. ja. ja. met dubbele pet. Met dubbele Heel pet. Mooi. Goed. Um, ja. Ah, zonder, ja, muziek, zonder muziek, zonder ja, uh, muzikale ja, ja, ja, overgang ja, gaan ja, we naar... We gaan uh, nu naar deze mooie compast, geen muziekje, de maar wel jouw stem en de recensie. Ik heb uh, Paolo Coelho gelezen, De Spion, uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam 2016. Zit Matahari niet in ons aller onderbewustzijn... Voor mij was er niet meer nodig dan de naam van de auteur Paolo Coelho en de foto van Matahari op de cover, om het boek van de plank Bestsellers te grissen en mee te nemen, na de scan, uiteraard voor de registratie. Wie was Matahari ook weer? Laat ik het haar zelf zeggen in een paar zinnen die allemaal van een vraagteken zijn voorzien. De danseres die stormaderhand Europa veroverde. De huisvrouw die in Indië werd vernederd. De minnares van de machtige. De vrouw die door de pers een vulgaire artieste werd genoemd... door diezelfde pers die haar kort tevoren nog bewonderde en adoreerde. We laten haar opnieuw aan het woord. Citaat. En ik zal over mijn dansen praten. Gelukkig maar dat ik foto's heb die een groot deel van de bewegingen en figuren laten zien... Anders dan wat de critici zeiden, die me nooit konden volgen wanneer ik op het podium stond, vergat ik gewoon de vrouw die ik was en bood dat alles aan aan God. Daarom ook ontkleedde ik me met zoveel gemak. Want op dat ogenblik was ik niets, niet eens mijn lichaam. Ik was nog slechts de bewegingen die samenvielen met het heelal. Na de titelpagina en het colofon is er een blanke pagina met de tekst... ...Heilige Maria onbevlekt ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u zoeken. Amen. Na een blanke pagina volgt dan een pagina met enkel een citaat uit het evangelie van Lucas... ...hoofdstuk 12, de verse 58 en 59, waarin, om het zacht te zeggen... ...reserve wordt uitgesproken ten aanzien van de betrouwbaarheid van het oordeel van de rechter... Weer een bladzijde, gevolgd door een pagina waarop staat gebaseerd op ware feiten. Ook Coelho beoefent, net als Frank Westerman, feitenliteratuur. Volgt een vage foto waarop de executie van Mata Hari te zien moet zijn in Parijs, 15 oktober 1917. Nadat ze ter dood veroordeeld was wegens spionage en het verzoek tot gratie door de president van de republiek was afgewezen. In haar cel schrijft Margaretha Geertruide, Griet Zelle, geboren in Leeuwarden op 7 augustus 1876, haar levensverhaal. Ze heeft nooit gespioneerd. Ze wordt ten onrechte veroordeeld en ter dood gebracht. Coelho verantwoordt zijn bronnen, sommige nooit eerder gebruikt, en verwijst naar Pat Shipman, Van Fatal, Love, Lies and the Unknown Life of Matahari», uitgegeven in 2007. In een voetnoot wordt vermeld dat de vertaling van dit boek van Fatal, Liefde, Leugens en het onbekende leven van Matahari in 2017 verschijnt bij de Arbeiderspers. Wie even heeft opgelet ziet dat het volgend jaar, het 100 jaar geleden is dat deze prachtige vrouw op 41-jarige leeftijd aan haar einde kwam. Wat het jaar 2017 allemaal gaat brengen, het wordt ook een Matahari-jaar, wat ik u brom. Intussen heeft Coelho een kostelijk boekje geschreven met prachtige zinnen... waarvan ik u er één niet wil onthouden. Daar komt-ie. Wanneer we niet weten waar ons leven ons naartoe brengt... zijn we in ieder geval niet de weg kwijt. Zo is het maar net. En verder, heilige Maria, onbevlekt ontvangen... bid voor ons die onze toevlucht tot u zoeken. Amen. En nou heb ik nadien heb ik nog... Uh, een stukje gelezen waarin staat dat, dat de rechter die die Matahari veroordeeld heeft... Achteraf, achteraf nog gezegd heeft dat bewijs tegen haar... dat was zo dun, daar zou je een kat nog geen schop voor geven... Ja, dat is, toch, dat is toch ook... Heb jij dat gelezen? Pas? Ja, ja. ja dat is ja. vrij recent. Ja, ja, vrij recent. Ja, want ik heb dat nou nog nooit Heb gemaakt. je dat nooit gelezen? Nou, dan moet je het boekje van Paulo Coelho maar eens lezen. Oh, daar dus, staat dat ook in? Ja, dat staat van er die ook Ja, ja. Dan had ik dat nog niet gezien toen ik dit opschrijf. Ja, ja. Nou, je leest niet voor niks de laatste tijd dat er hoeveel onschuldigen gevangenen hier alleen al in Nederland in het gevangen zitten. Dus ja. Kunnen wij dat wel maar, um... Ja, en dat citaat van, uh, van Matthijs, of, nee van Lucas, dat zegt dat, dat, uh, dat je beter, als je een onmin leeft met iemand, of als je een, een geschil hebt, je beter onderweg uh, het met elkaar uh, overeens kunt worden. Want, want uh, hoe weet je als je naar handen van rechters valt. Oh, ja, <lacht> dat <lacht> <ja>. <lacht> dat <lacht> zal Willem Holleder ook wel denken. Oh, dat zal hij ook <lacht> wel denken. Maar jij wou nog nou, iets zeggen. Ja, uh, een citaat van wel Maar dat is. Nee, nee, nee. Jij, uh, jij zat, uh, het zou me niet verbazen het volgend jaar een uh, mataharijaar wordt. Maar ik heb het idee dat het een mataharijaar jaar is geweest. We zijn vrij uitgebreid. Uh, ik, was dat nou, ik weet eigenlijk niet eens. Uh, ja, nou, nou, naar een aanleiding van het boek van. Beste uh, van heeft hij net over Matahari geschreven. Maar er is uh, vrij nou, ja. onlangs. Ja. Ik weet niet of jij je dat herinnert. Is er uh, is er vrij veel. Um, het heeft te maken... Ik geloof dat brieven van haar zijn gepubliceerd. Uh, of een briefwissing van haar met, uh, met, uh, met haar man. Of met de vader van haar man. En zat, het, het stond in het NSC. Stond, uh, stond, uh, stond een stuk. Ook in haar handschrift. Er uh, zat een voort van haar handschrift. Er een prachtig handschrift. Heel ja. regelmatig... Uh, ja, en er was er in dat huis ook wat, geloof ik, tentoongesteld ja, nou, van nee, haar. Hè? Nee, nee nu, te, nu we het erover hebben, het, zo hand komt het naar boven. Er waren inderdaad brieven gevonden. Er was een stapeltje brieven gevonden van Mata Hari. En uh, door een familielid van haar. Oh ja. En die zijn nu gepubliceerd. Mm -hmm. en Of worden dat alsnog in het boek, in ieder geval de aankondiging van die vondst is... Dus, uh, Uitgebreid behandeld, maar ja, goed, ja. volgend jaar is het 100 jaar geleden dat ze geëxecuteerd werd. En dan wordt er een gezaghebbende biografie vertaald. Een biografie uit 2008. En die, ja, die komt ja. dan uh, volgend jaar uit. Oh ja, nou is zal dit dan waarschijnlijk ook wel onderdeel van worden. Ja, ja. ja een voorloper. Ja. Ja. Hebben we dus nee, waarschijnlijk het, het, het, het, al gehad? Het, uh, Ja, het deed me daar inderdaad aan denken ook dat ze... Zij was echt een heel sneu, vrouw die geen toestemming kreeg van haar man om te scheiden. Ja. Terwijl dat een hele vreselijke man was die mm -hmm. nare dingen deed. Ik weet niet meer precies wat, maar in ieder geval... Ja. <laughs> hij, uh, hij deugde niet, ja. Ja. En zij moest, uh, ja. Zij moest echt haar eigen leven verder uh, leiden zonder enige hulp van wie uh, dan ook. Zeker. Ja. Oh. Nou, nadat wij gesinterklaasd hebben en gematen Harriet gaan wij nu naar de nieuwe cd van Gentle en de Boer. Mijn snoep heet dat. En dit is opgenomen live in het concertgebouw. En het lied heet Jij in mijn hoofd. Ik vind het een prachtig lied. Ik hoop dat jullie er allemaal van genieten. zit in mijn hoofd, in al jouw ideeën die ik daar heb bewaard. Mijn D's en mijn T's en hoe je mooi formuleert, heb ik van jou, van mijn vader geleerd. Jij zit in mijn hoofd, je vult me met praktische tips. Draai naar links gaat iets open en naar rechts dat is dicht. Het zijn van die dingen, ik vergeet het vaak, maar dan ben jij daar. Want jij... Zit in mijn hoofd. Je stopte me vol met de mooiste verhalen. Dat mama uit België en jij haar ging halen. Dat je toen pas wist wat liefde is. Er is hier een kamer vol goede adviezen. Dat je spinazie gekookt in kan vriezen. Dat een huis mijn pensioen is. Dat ik echt iets moet kopen. En dat je nooit weet hoe dingen gaan lopen, maar zolang we elkaar hebben. En de liefde, is er niemand die ons iets maakt? Is er niks dat ons raakt? zorgen maak, vond een schep in je tas, een zak sla in de was, je vergeet steeds meer woorden of je hebt je vergist, gek voor een taalpurist. Jij zit in mijn hoofd, de dokter zegt dat het klopt, dat het erger wordt en jij, de strontuige wijze, met je lachende ogen, loopt plotseling een beetje gebogen. In jouw hoofd. Als jij dan iets niet weet, vul ik je aan. Draai naar links gaat iets open en naar rechts dat is dicht. Je vergeet het vaak, maar dan ben ik daar. Mag ik een kamertje in jouw hoofd? Ik neem een koffer mee met al jouw verhalen, want jij mag verlopen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 Superkorte recensie van Elze. Superkort. Ja, dat is de opdracht. Hè? Dat Superkort. Ik zou een boek aanbevelen. Dat is altijd het streven. In deze, in deze donkere dagen voor kerstmis... is het heel goed om eens iets vrolijks te lezen. En dat vrolijke is geschreven door een actrice. Nu ook schrijfster. Ze schrijft columns in de NRC. Wist ik helemaal niet. Maar Sorgina <coughs> Verbaan. Ja. Oh, ja. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, schrijf leuk. Ja, dus Bert, ik wist nooit dat ze schreef, van ik heb de Captain NRC niet meer. Maar ik hoorde daar haar over vertellen in een radio-uitzending van 12 tot 1. Ja, nooit meer die slapen. Die zijn nooit meer slapen, ja, ja, ja, die ja, ja, zijn altijd leuk. heel leuk. En toen dacht ik, nou, dat ga ik nou eens kopen. Ik wil wel eens weten hoe leuk zij schrijft en het is echt grappig. Ja, vind jij ook. Ja, ja. ze heeft hele leuke invalshoeken zijn mooie korte stukjes, dus ja. je hoeft niet in deze dagen van drukte en boodschappen <laughs> doen voor Sinterklaas en daarna weer voor kerstmis en hazen, braden en weet ik wat ja. allemaal. Kun je lekker even gaan zitten in de stoel met een kopje thee en dan lezen een paar kolompjes van Georgina. Of naast je bed leggen. Dat kan ja. ook. Nou, ik vind Georgina, ik vind, ik, vind, ik vind haar heel goed, maar het is, ik vind haar zeker niet vrolijk, nee niet vrolijk? Nee, ik vind haar zeker niet vrolijk. Nee, en ze is een de, nee. depressieve tante. Ja, maar, ze is echt depressief en ja. ze maakt er iets leuks van. Ja. Ze, maar je voelt de depressie eronder zitten. Nee, ook, ze is geen vrolijk type. De maar, depressie vind is die... misschien te zwaar, maar het is niet een vrolijk meisje. Mm. Nee, zeker niet. Ik okay, okay, moet ik, maar dan ik moet altijd om, om haar lachen als ik haar zie omtreden. Ja, trainen. ik moet ja. er ook om lachen. Ja. Met een rare kikkergezicht. Ja, onvoorstelbaar stemmetje. Ja, ja, ja, ja. Dus, ja, nee, is toch wel leuk ik dacht, tekenen. ik ga toch eens eventjes uh, Georgina Verbaan aanprijzen. Dat lijkt leuk, mij uh, leuk. Helemaal leuk. Ja. Ik zou zeggen, schaf het aan, geniet en ga vrolijk verder in het leven. Ja, maar wat, wat nou weer het, het jammere is, dat uh, dan uh, wordt er een enorme poe van gemaakt. Uh, en dan, uh, ja, dan, dan, dan uh, krijg je de erst, uh, het eerst volgende stukje. En dan, dan, uh, dan lijkt het een plum pudding die in elkaar uh, zakt. En, en uh, wat? Uh, het, het, ze heeft het niet meer. Ik, oh, nee. hoop, ik hoop dat het terugkomt. Maar, maar, is het nou, echt zo? De laatste, de laatste die ik gelezen heb, was, was gewoon flut. Oh, wat erg. Ja, erg, ja. Ga jij nu mijn droom vernietigen, nou, Ben? Dat, uh, je hebt toch je boekje, <laughs> dat, daar staan mooie stukjes in. En, uh, maar uh, ja, hou het maar eens vast. Uh, ja, precies. Ja. Ze is aan een roman bezig, vertelde ze in die uitzending. Ja, dat mm. wil ze ook nog gaan doen, ja. Een roman, ja. nou denkt ze dat ze alles kan. Nou, we moeten eruit uh, volgens uh, de, de regisseur. We hebben nog uh, maar één minuut. We danken Letitia. We kunnen dat doen, want jij zit hier nog bij. Dat is dan wel, wel prettig. Katja is al vertrokken. Suzanne ja. ook. Dank aan uh, al degene die een bijdrage leverden aan deze Dit Uur Literatuur op uh, 5 december. Pakjesavond. Bedankt voor het luisteren en tot volgend jaar. Twee de, uh, 2, januari. 2 januari. Ja. Dan uh, hebben wij zijn, is het weer de eerste maandag van de maand. Dus ik neem aan dat onze goede vriend Leo ons dan weer heeft ingedeeld om op te treden in het uur literatuur. Goed, goede jaarwisseling dus alvast. En uh, nou, we zien elkaar, we horen van elkaar in het nieuwe jaar. Elke minuut, elke minuut. Elke minuut.